12 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is Barack Obama gepasseerd op de lijst van de machtigste mensen ter wereld die het Amerikaanse zakenblad Forbes elk jaar opstelt. Merkel staat dit jaar op plek 2. Obama is een plaats gezakt en staat nu derde. Voor het derde jaar op rij voert de Russische president Vladimir Poetin de lijst aan. Merkel stond vorig jaar nog vijfde. Volgens het zakenblad is hij gestegen vanwege haar inspanningen om Duitsland door de economische crisis te loodsen. Eindhoven Airport gaat een halve maand dicht voor onderhoud. Van 30 mei tot 15 juni zal er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen in verband met groot onderhoud aan de start- en landingsbaan. De baan heeft een nieuwe toplaag nodig. De huidige laag dateert uit 2004. Luchtvaartmaatschappijen zijn al op de hoogte gebracht. Ze moeten de vluchten die ze voor die periode hebben gepland annuleren of uitwijken naar een ander vliegveld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt er 100 miljoen euro bij, melden Haagse Bronnen. Minister van de Stuur is al sinds Prinsjesdag op zoek naar extra geld. Verschillende oppositiepartijen stelden rond Prinsjesdag dat er geld bij moet op de begroting voor volgend jaar. Anders zouden beloftes om de veiligheid te vergroten niet kunnen worden waargemaakt. De oppositie dreigde het stuk over veiligheid in de Eerste Kamer te laten sneuvelen. De coalitie heeft daar geen meerderheid en heeft dus de steun van verschillende partijen nodig om de begroting erdoor te krijgen. In Sharm el sheikh zitten zo'n 20.000 Britten vast. De Britse regering heeft alle vluchten tussen de Egyptische badplaatsen en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Britse experts onderzoeken of de luchthaven van Sharm el sheikh wel veilig is na de ramp met de Russische Airbus. Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten houden er rekening mee... dat er een bom aan boord was. Mogelijk is die in Sharm el sheikh aan boord gebracht. In het gebied zitten ook Nederlandse toeristen. Nederlandse reisorganisaties wachten af... wat het Britse onderzoek oplevert. En dan het weer, bewolkt af en toe regent... Oost oosten ook kans op zon 14 tot 17 graden. Vanavond komt er vanuit het westen opnieuw een regenzone... ...het land binnen, die in de loop van de nacht naar het oosten wegtrekt. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A44 Amsterdam... ...richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar over drie kilometer. Tot zover de verkeers...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 Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag. En, uh, goedemiddag. en namens Jonas Parson en mij, Dolly Tempierik. Wij wensen u beiden een hele smakelijke lunch. Ja, ja. En zoals ik al zei, een goede middag natuurlijk. En welkom bij uh, Zandvoort Luncht. We hebben weer een uh, vol programma vandaag voor u. In verband met uh, de komst van uh, de vluchtelingen die uh, momenteel in de Korversporthal verblijven. Komt straks om half één onze wethouder Gertjan Bluis even langs om een update te geven van alles uh, wat er uh, rond en om en in de Sporthal uh, voor bijzonders gebeurt. En dat horen wij natuurlijk graag. Uh, daarom komt wel het uh, regionale nieuws te vervallen van half één. En over die vacature gaat uh, Floortje Valk ons meer vertellen van Pluspunt. En dan gaan we ons al in de kerstsferen begeven. Want daar worden vrijwilligers voor gezocht. Dat dus om kwart over één en om half twee het regionale nieuws. Verder het liedje van de sidekick. We hebben besloten om daar ook maar één keertje aandacht aan te besteden. En dat wordt dan na het half twee journaal. Half twee regionale journaal dan. <lacht> En Jonas heeft een prachtig nummer uit, uitgekozen. Wat uh, gaat aansluiten op het gesprek met de wethouder. over de vluchtelingen die momenteel in Zandvoort verblijven. Absoluut. Goed. Ik, uh, wat denk jij, Jonas? Genoeg, ouwe Neelt, even voor het moment? Ja, ik vind het wel. Ik heb alleen één vraag aan jou. Oh, niet zo moeilijk hoor. Nee, je mag okay. vandaag kiezen. Uh, wil je oude muziek of nieuwe muziek mee beginnen? Mee beginnen mee beginnen? Uh, nou, ik ben uh, sinds gisteren, en dat, dat zult u ook wel gaan beluisteren aan het uh, liedje wat ik heb uitgekozen uh, voor het liedje van de Sidekick. Uh, sinds gisteren, uh, er was een. een, een, uh, een mooi bericht op, uh, op Facebook dat circuleert nu en dat doet iedereen smelten en herinneren aan vroeger, hoe het was als kind tientallen jaren geleden. En uh, als je dat stukje leest. Dan ben je weer helemaal terug. Met alle consequenties van dien. Want uh, ik zit weer helemaal in mijn jeugd in feite. Leuk en, toch? Uh, ja, zielig hè, voor mij. Nee, Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Echt heel leuk. En uh, ja. Als je me dan die vraag stelt. Zullen we met oude of nieuwe muziek beginnen? Dan zeg ik doe mij maar oud. Deze komt... Uh... Als het goed is, moet ik even denken. Jaren zeventig uit mijn hoofd. Van Zou de Jackson 5. Kunnen. Oh ja, dat zal zeker jaren 70 zijn. Van de ABC. Goed zo, jongen. Gaan we doen. Hier heb je een Jackson 5 met ABC. Ja, dat was Jackson 5 met ABC. Wat leuk dat jij dat uitgezocht hebt. Uh, uh, vind je dat leuke muziek ook? Ja, eigenlijk wel. En de Jacksons, ja, dat is ook heerlijke muziek. Heerlijk. Het uh, was het begin van een mooie carrière hè, voor Michael. Alleen, uh, ja, hij is, is uh, dat te vroeg overleden. Veel te vroeg. Veel te vroeg, wie weet waar die man ons nog allemaal mee verblijd had. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel... Uh, muzikanten en genieën op muziekgebied. Hè? Hetzelfde hebben we met Freddie Mercury en John Lennon. En, uh, Zijn er te veel ja, overleden. Noem, noem maar op, hè? Robert Long. Daar ben ik ook altijd zo benieuwd naar. Wat zou die mannen allemaal nog verder gemaakt hebben... wat onsterfelijk zou worden. Hè? Ja. Maar goed, zo is het leven. Zo gaat het. En ook artiesten die uh, overlijden... en daar gebeuren van allerlei nare dingen mee. Of misschien juist wel eigenlijk. Hè? Je hoort veel in die hoeken dat er veel rottigheid gebeurt... Maar um, we gaan maar eens even verder kijken. Wat heb je nog meer voor ons meegenomen? Ik heb een hele lijst vandaag. Dat is oh, niet jee. normaal. En wat gaan we doen nu? Uh, ik heb nu eigenlijk staan Galantis peanut butter jelly. Oh, nou. Ken ben je die, ik... die ken je niet volgens mij hè? Nee, volgens mij ook niet. Het zegt me in ieder geval niks. Misschien als je hem opzet dat ik denk van, hé, hey, wacht even. Maar ik ben reuze benieuwd. We gaan even kijken gewoon. Zet hem in. Deze Galantis peanut yes. butter jelly. Sleepless nights at the chateau Visualize it I'll give it something to do Couch, couch, wherever we go Visualize it I'll give it something to do Zoller Aminosol met. Ja. Ik denk, jij vult me aan. Oh nee, want ik zie het helemaal nergens staan. Waar oh. heb je het neergezet dan? Hier bij mijn balletje. Waar ben oh, je balletje, ja, ja, ja, daar ja, daar ga ik toch niet naar kijken <laughs> naar jouw balletje. Nee, daarvoor wilde je is, peanut butter jelly. Jeugd vertegenwoordigt, die denken maar dat alle oma's naar hun balletje staan te staren. Ja. Sorry. <laughs> El Mismo Sol was Ja, dat is ook ja. wel een lekker nummer. Te, ja, ik zag dat je stond, helemaal, je stond helemaal te swingen hè? daar op je, je plekje achter de Ja, het moet denken de aan de zomer. Dan kijk ik weer naar buiten en dan denk ik... Oh, oh, oh nee. Uh, oh. Ah, nog een paar wekjes, dan is het weer zover. Jongen. In februari mag ik weer beginnen. Kijk, dat bedoel ik maar. En voordat je het weet is het zover hoor. En dan ben ik ook weer een jaar ouder in februari. Dus, uh... Geef niks, jongen. Dat geeft niks. Dat wint vanzelf. Laat <laughs> Laten we het hopen. Nou, ik hoop het zeker voor je. Wat gaan we nu doen? Nou, zullen we nog maar een muziekje doen of uh, zullen we nog iets ja, gaan nou, spreken? No, ik zou niet weten waarover. Dat daar gaan we het niet over hebben hoor. Want uh, daar zit ik niemand krijg, op de water. Ik wachten. krijg er nu al kippenvel van. Ja, ik, ik, ik, hoop, ik begin meteen in mijn handen te bereiken. Wat raar is dat? Hè? Dezelfde <laughs> als als mensen het over of over luizen hebben. Dan krijg je vanzelf jeuk. Ja. Dat is dus met het weer net zo, hè? Dus uh, uh, we gaan een lekker tropisch nummer uitzoeken, ook. Wat vind je daarvan? Want als dat zo werkt, hè? Ja, ik heb je eigenlijk je deze. Al, ik heb deze al aanstaan voor je nu. Oh ja, maar daar krijgen we het ook warm van. Midnight Train to Georgia. Ja, Cledus Night and the Pips. Heerlijk. He's come to know ooh. He said he's going He said he's going back to find Going back to find ooh, ooh, ooh, What's left of his world The world he left behind ZFM. Mijn zomergevoel komt bijna terug, Dolly. Is dat zo? Ik, voel, ik, voel, ik voel iets aankomen. Ik ook. <laughs> Wat ga... <laughs> Ik denk dat we straks alle twee staan te swingen of niet? <laughs> ja, ik denk uh, de redactie ook. De redactie ook zelfs. Ja jongens, we hadden het er net over. Hè, als je het hebt over het slechte weer ga je vanzelf koud krijgen. Dus we, we hebben een, een, een methode bedacht. Is kijken of het thuis ook werkt en of het hier werkt. We draaien gewoon een lekker zomers heet nummer. En dan word gewoon... je vanzelf warm. Ik vind hem eigenlijk best wel lekker. Ja toch? Presenteer jij hem? Ja, Barry Manilow bedoel je? Ja. Ja. Met natuurlijk... Ja, de Copacabana. 1978. Here we go. She was a show girl with yellow feathers in her hair. And a dress cut down and there. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They were from 8 till 4. Caught it to his chair, he saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went up bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who? She blind She lost her youth and she lost the Tony Veel doet. bananen. Weet je dat het heel gezond is, bananen? Ja, dat eet ik ook de laatste dagen. Als je twee bananen per dag eet, dan krijg je zoveel stoffen binnen. Dat is heel goed voor je gezondheid. Maar en toevallig gaat. rijmde het op Copacabana. Nou, heel toevallig is dit weer allemaal, hè? Ja, joh. Dit, dit, bestaat er? Ik ben geloven in geen geval in toeval. Toevallig. Dat is mooi maar uh, ja, we gaan richting de klok van half één En ik had u beloofd, luisteraars... dat we een gesprek uh, zouden hebben met uh, wethouder Bluis. Hij is nog niet hier... Dus, Helaas. Ja, ja, nou ja, dan eh, blijft niks Buh. anders over dan dat we even... Ja, nou ga ik stotteren natuurlijk. Ik dat word er helemaal zenuwachtig heen, heen, van. Uh -oh. We gaan gewoon nog even een gezellig nummer er tegenaan gooien. Want toevallig weet ik dat die Jonas een hele tas vol met goede nummers bij zich heeft. Dus ik kijk hem gewoon even lief aan en dan zeg ik... Jonas, doe ons een lol en gooi er nog eens een lekker nummer tegenaan. Het heeft met zomer, met zomer te maken, maar, Weer? Dat, maar dat is het totaal niet. Oh, Five seconds of summer. She's kind hot. Nou, kind laat hot. eens horen. Kijken of je het wat vindt. We krijgen het weer warm. Five seconds of summer, she's kind hot. Wel een opzwepend nummer, hè? Ja, ik vind het wel. Ja, zeker weten. Had ik niet verwacht. Ik ook niet. Nou, lieve <laughs> Bye -bye. luisteraars, inmiddels is bij ons aangeschoven aan de tafel... Uh, de heer Bluis, Gertjan Bluis. Mag ik gert -Jan ja, Jan zeggen? Ja, Oké, okay. nou, dat praat wat makkelijker. Welkom in ons programma. We ja, hadden al aangekondigd, ja. aangekondigd uh, dat je zou komen om half één... om uh, de Zandvoortse... Inwoners wat, en de luisteraars wat te updaten over de vluchtelingen... die momenteel in de Korven Sporthal verblijven voor een paar dagjes. En um, dat, ga je, dat kom je iedere werkdag doen. Ja, hè? klopt. Dag, Tot, en ja. Maandag, Tot en met maandag om half één. En in de weekenden op zaterdag en zondag hè, om ja. kwart over twee. Nou, helemaal mooi. Dan blijft iedereen op de hoogte. <toss> Uh, zijn er uh, nieuwsfeiten te melden? Of is er iets te vertellen over de sfeer? Of de omstandigheden? Ja, daar, daar is wel wat over te vertellen. Maar ik, ik zou eerst even nog richting onze vrijwilligers. Uh, om ja. het een en ander even, even bijpraten. Ja, dat is uh, mooi. Want ja, de steun is natuurlijk enorm. Uh, ook namens de, de hele groep die dat coördineert. Uh, hartelijk bedankt alvast daarvoor. Uh, ze hebben echt nu op dit moment meer, meer mensen ter beschikking... als dat ze nodig hebben. Dus wat dat betreft... Uh, ja, aanmelden heeft denk ik dan op dit moment even geen zin. Maar dat moet u niet als negatief zien. Ze kunnen ook niet iedereen op dit moment... want ze zijn met allerlei dingen bezig... iedereen te woord staan. Nou, ze proberen iedereen wel te berichten. Dus als u geen bericht terugkrijgt... dan is dat gewoon omdat ze te druk met die andere dingen bezig zijn. Daar excuus voor, maar... Iedereen wordt van hartelijk bedankt, dus dat niet iemand denkt van goh, wat, waarom hoor ik niets? Ja, ben en... ik te min of iets? Ja, nee, precies, dat is gewoon... helemaal niet aan de orde. Maar ze gebrek, hebben ook al, die, ja, gebrek aan tijd en uh, ja, ja, ja, ja, maar ze proberen wel iedereen te beantwoorden op ja. allerlei manieren. Dus okay. nogmaals, hartelijk dank. Uh, ten aanzien, ja, er is heel veel kleding, voedsel, medicijnen en speelgoed. Dat is er echt nu allemaal genoeg. Ja. Dat is bij, vooral bij de remise gebracht. Ja. Daar, daar blijft misschien wat over. Maar oké, okay, dat wordt gewoon weer terug naar het Rode Kruis... en andere goede doelen. Maar, en dat wordt dan verdeeld over dan andere dat mensen weer. Dan wordt het daarna weer verdeeld. Maar op, ja. op, op dit moment is er echt meer dan genoeg. Voor deze groep, ja. Dus, dus, en ook het afgeven van pakketten... wat sommige mensen zouden willen doen bij de sportal. Ja, daar, daar, daar, daar, daar doen we niks mee. Want dat moet naar de remise toe. Maar ja. we hebben voldoende... Dus Nogmaals, iedereen van harte bedankt. Het enige waar nog behoefte aan is, tot nu toe, is een tafeltennistafel met bedjes en balletjes, die we tot dinsdag willen lenen. Dus als iemand dat heeft, ja. dan kan hij naar de sport al gaan. Oh, dat is gewoon voor een paar dagen, voor dat krijgt die persoon want dan weer terug. Ze zich, er zijn veel jonge lui. Hè? er zijn veel ja. jongens ook van, van, van, van 20 jaar en 25. Ja. Nou, en, ja, ze willen wat doen, want wat, een ja. van de grootste problemen dan bij, als je in zo'n situatie zit, is dat je be ook bezig moet zijn op een bepaalde manier. Ja, en dat jezelf niet de verveling wil. toe gaat nee, slaan niet de natuurlijk. verveling gaat toeslaan. Ja. Dus, dus en ja, sport is wat dat betreft prima. Ja, ja want ik ja, had een mooi stukje gelezen... dat ze met, bij SV Zandvoort aan voetballen waren. Ja, ze zijn uh, gisteravond ze voetballen tegen elkaar. Dat, dat, dat was een hele leuke wedstrijd. Ik, volgens mij is het uh, een beetje een rugby-uitslag geworden. 9-7. Nou, dus ja, nee, of ja. ze waren heel aardig tegen elkaar. Of ze, ja, het zijn zulke <laughs> goede goals dat ze er allemaal in schieten. Maar dat was, dat was heel gezellig daarna in de kantine gezellig bij elkaar. Dus ja, dat, dat, dat loopt. Ja, dat had John Lemmens bedacht, ja, geloof ja, ik. Hè? Dat perfect, en uh, ja. dat hebben uh, iedereen... ja, dan, dan sta je versteld wat er gebeurt. hè. Ja, als als zo'n situatie er is... hoe snel mensen inspringen en inhaken... en hoe snel dingen dan geregeld kunnen worden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dus, maar dan moet er ja, wel weer even wat geregeld worden. Want dan gaan ze voetballen. Hè? En dan ja. willen ze toch even iets later eten. Dus dat moet dan ook ja. weer geregeld worden. met ja. moet tolken bij... Nou, Dat, dat maakt je werkt dan allemaal, allemaal mee. Door, maar ja. Dat werkt allemaal door. Want het zijn gewoon mensen die ook gewoon hun ding willen doen. Ze hebben hun e eigenlijk toch ook hun eigen, eigen ding. En, we moet, en dat is wat we wel proberen. Ze gewoon zelf be laten bepalen wat ze wel en niet leuk vinden. En dat ja. geeft soms misschien wel is het een teleurstelling. Want als iemand iets wil organiseren en er is dan geen animo voor... dan is dat niet, niet dat men niet dankbaar is. Maar nee. ja, men moet ook zichzelf blijven en zijn. En Het zijn mensen die al van hot naar her worden gestuurd. Dus ja. zij moeten zelf het tempo aangeven... waar je ja, willen Ja, dan zou het natuurlijk geholpen. al heel sneus zijn... als je niet van folklore houdt... dat je ineens een klompendans moet ja, gaan leren of wel zo. Wel. Ja, ja, ik ja. Hoewel ik dat wel een goed idee vind. Maar oh, ja? ik, ik zal dat niet oh. verder... Uh, ik, ik heb zelfs dit Toevallig dat... ben ik aardig goed in de ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou, Je kan, kan altijd wel voor, de deur, voor de deur gaan staan en kijken of, hoe dat werkt. Of er mensen naar buiten komen. Maar ja, ik denk ja, dat er dan ja, wel ja, foto's ja. worden gemaakt. Ah. En dat de mensen ook met je op de foto willen. Want dat is wat wel veel gebeurt. De vrijwilligers die er zijn. Ja. Die gaan, nou, dat is gewoon een heel goed contact. En ik kom er nu ook elke dag twee keer. Ja, je hebt zo in je mensen die je kent en, en ja. ontmoet. Ja. En dan hangt daar uh, om even een beeld te geven hoe dat dan met die vrijwilligers gaat. Uh, ze werken in drie ploegen. Een ochtendploeg, een middag- en een avondploeg. Bestaan er uit rond de tien mensen. Nou, daar hangt dan een lijst. Dat, nou, die is al helemaal gevuld. Tot, tot en met maandagavond. In principe, want dan is het... Uh, uh, twee keer 72 uur. Nou, en, en, en, en als je binnenkomt... dan streep je aan dat je er bent. En als je weg streep je het weer door. Ja. En Er ontstaan er allerlei systemen vanzelf. Uh, mm -mm. Wie er aanwezig en... is op welk moment. Ja, ja. ja, precies. En uh, nou, de vrij, de, de, het leuke was, ik kwam er gisteravond. En er staan er ook gewoon uh, de, de, de mensen zelf. Uh, de vluchtelingen zelf achter de bar koffie of thee in te schenken. En die vinden dat allemaal fantastisch. Ze zijn muziek aan het maken. Oh, okay. ja, ja. Dus, dus men is allemaal bezig. Ja, kinderen moeten ook bezig. De kinderen is altijd dan het moeilijkste. Hè? Kleinere kinderen. Ja. Want ja. Die, gaan, ja, die hebben... Die zien te veel om zich heen. Die hebben op bepaalde momenten rust nodig. Dus dat ja, vraagt een wel eens de aandacht voor. om dat, ja, ja, om omdat dat goed te creëren te ja, om, ja. en dat goed ja. te begeleiden. Want zijn er nog activiteiten gepland? Ja, er zijn allerlei activiteiten. Er is zelfs een idee om een stukje schoolaanbod te geven. Kijken oh. of, of dat kan. Dus ja. Er zijn okay. vrijwilligers voor. Er zijn mensen die willen met ze gaan wandelen. En nou, er, er gebeurt van alles, het, van alles Klopt en het nou, wat. want gisteren ging ik mijn kleinzoon van school halen... bij de golf. En toen zag ik ineens, volgens mij, een Zandvoortse dame... Met allemaal uh, heren fietsen die mij heel totaal onbekend waren. Uh, waar, waar Was dat ook een probleem? Ja, de de er uh, de, de zijn door, uh, door de Zandvoortse fietsenzaken een aantal. Uh, zijn er gewoon tien, tien fietsen ter beschikking gesteld. Ja. Ik begrijp dat er nog meer komen. Dus er wordt gefietst. Dus toch, ja? Ja, en, en, ja, dat is wel een beetje opletten. Want bijvoorbeeld, dat was ook weer een anekdote. Er was ja. iemand die ging wat later met zijn fietsen. Ja, hij zegt, je moet wel je licht aanzetten. Hij zegt, oh. licht, licht. Ach, en, en, oh, hij <laughs> keek op zich een. Is. Nee, Hij zegt, wij doen geen licht aan. Ja, maar ik ja, zeg, hier is geen... Hier mag ja, het. Dus, ja, ja. dus dat zijn wel dingen ja, die... Ja, ik, ik zag een hel... meneer ertussen en het, ik, ik zag dat hij peentjes aan het zweten was op die fiets. En die zat heel onzeker. Ja, dus vandaar ja, dat ik dacht ja, van, nou, ja, dat... dat is vast en zeker ook een activiteit vanuit de Corversporthal. Ja, Wat ja. ik me nog wel even afvroeg is... Uh, want, want deze groep is al in Tuberge geweest ja. en Bodegraven en nu hier. Rewijk, ja, Rewijk. ja en, maar waar, waarom worden die mensen zoveel verplaatst eigenlijk? Nou, kijk, dat, dat gebeurt omdat er onvoldoende opvang is voor een langere periode. Dus, oh. dus de, de, de centra's die ingericht moeten worden ja. voor langere opvang. En dan, dan gaat die asielaanvraag lopen en, ja. en, en, en om vervolgens tot statushouder te maken. Ja, daar is dus op ogenblik gewoon te weinig plek voor. En dat, ja. dat moet, dat zijn, daar moeten natuurlijk ook allerlei dingen voor worden gedaan. Dus er is ook echt ja. een oproep gedaan, ook uh, vanuit de gemeente Regelt dat nou snel? Want ja. uh, wij hopen nu ook dat we de, deze mensen gewoon hier die twee keer 72 uur kunnen houden. Ja. Dat ze daarna naar een vaste plek gaan. Ja. En dat ze daar ook behoefte aan hebben. Want, want ja. het is toch zeulen met mensen. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel net een ruimte hebben die geen doel heeft. Ja, maar dat is natuurlijk aan de Rijksoverheid ja. om dat goed ja. goed te organiseren. Ja. Dus, ja. dus die noodhulp van die twee keer 72 uur, dat proberen ze wel te beperken. Dus ja. wij hopen nu ook dat als ze hier weggaan maandagavond in principe, dat, dat ze op een goede plek komen waar ze wel gewoon Door een half jaar kunnen zitten. Ja. Ja. En ja. vervolgens dan de verdere procedure en dan uiteindelijk of status houden worden. Ja. Of laten we hopen nog steeds dat er een andere oplossing komt, dat ze toch sneller terug kunnen naar hun land. Dat ja. Ja. zijn allerlei internationale zaken. Maar het is is nou ja. ook beveiliging. Tom. Er is beveiliging, ja. Want, want kijk, in principe... als je daar komt, heb je het eigenlijk bijna niet door. Want het is niet zo dat iedereen altijd maar buiten staat. Er staan een paar mensen die gaan naar buiten. Er is beveiliging. Er is de hele dag beveiliging. En s'nachts... Is dat een bedrijf? Er ook... is een bedrijf ingehuurd okay. die dat, die beveiliging doet. En het terrein gewoon... Uh, het, het sportpark is gewoon open. Dus, ja. dus er vinden gewoon hockey plaats. Voetbal. De, de golf is open. Ja. En... en maar dat, dat is waarschijnlijk gewoon voor bij calamiteiten natuurlijk. Ja, maar he, als calamiteiten er iets zou ontstaan. Ja, ja, iets zou ontstaan, maar er ontstaat niks. Want het, het is gewoon een, eigenlijk een gewone, ja, gewone gebeurtenis. In, die sporthal is gewoon de sporthal. En, ja. en men is daar. En, en je ziet ook helemaal niet allerlei mensen lopen. Of, of dat, dat ze nee. allerlei kanten op gaan. Mm -mm. Of, of dat hele groepen... Nee, het is gewoon onder controle. En er is rust Nima. en tevredenheid. Men is tevreden. Men heeft, heeft het in principe nou, na zijn zin toch... Ja. En, ja, dus, en wij moeten maar kijken van om ze mee te nemen... daar waar zij het willen en ze ondersteunen. Nou, en die, die, die, dat is hartverwarmend hoe Zandvoort daarop inspeelt. Dus ja, we zijn absoluut. Blij. absoluut. Dus misschien dat ik morgen nog weer wat nieuwe, nieuwe dingen kan ja, vertellen... Ja. Het uitslagen zijn. van voetbalwedstrijden. Ja. Ja, ja. En ik ben zeer benieuwd of die tennistafel tafel, ja. er komt. Ja, laten we het hopen, We zijn, gaan het straks gewoon dat, nog ja. even een keer roepen in het volgende uur. Ja, en prima. dan hopen we dat er iemand zich gaat melden bij de remise. Uh, is er nog iets prangends wat nee, je kwijt zou je willen? Nee, ik denk dat ik, dat ik alles wel zo heb. Ja, Want de toch? gezondheid gaat ook trouwens allemaal goed. Er ja. het zijn geen, geen, geen rare Ernst, zaken. Aan de, nee, niks, maar, er zijn natuurlijk wel mensen die de gewone dingen. Maar ja, als je met 145 mensen daar ja, zit... is ja. er altijd wel eentje ziek. Dus ja, we houden zo, Jonas ja. ook hier, want die is nog een beetje grieperig. <laughs> nou, dus dus we willen niet dat die, uh, nee. iedereen aan gaat steken... Nee, want dan dus, komt er uh, een extra probleem bij. Nee, dus ik bel bij morgen <laughs> gewoon weer. Dus, uh, bedankt. Nou, helemaal nou, goed, Kertjan. voor het, zover, het gesprek. Ja, okay. zover bedankt voor je aanwezigheid. Prima. tot ziens. Tot morgen. Oké. Okay. Nou, wij hebben natuurlijk een uh, passend nummer erbij zitten... van uh, ja. rondom dit... Ja, dat vind ik heel mooi van jou. Jonas heeft een prachtig nummer uitgezocht... over dat het eigenlijk is, moet afgelopen zijn met, uh, met oorlogen... en dat iedereen recht heeft op veiligheid en vrede. Daarom. En uh, misschien kunnen we in dat kader ook straks nog even... het mooie nieuwste nummer van uh, Sven Davis draaien. Dat uh, zullen we gelijk doen. Calling for Peace. Maar eerst gaan we luisteren naar... Dance, war is over now. Het uh, themalied van 5 mei... Ja, van 2015. Ja, oké, okay. hartstikke mooi. Zet hem maar op, zou ik zeggen. Te komen weer van 5 mei. Het blijft zo'n mooi nummer dit. Absoluut, zeker weten. En het geeft ook echt iets weg. Vrijheid moet je gewoon doorgeven. Ja, dat is zeker waar. Wat dat betreft uh, is het volgende nummer ook heel toepasselijk hè. Sven Davis met Calling for Peace. Het Absoluut. blijft een mooi nummer. En uh, 7 november is. Uh... Ja, ik wou net zeggen, ik wil geen reclame maken, maar. Uh aanstaande zaterdag. Ja, nou ja, dat een reclame, nozel? dat is gewoon dat daar moet je bij zijn. In de Nozo in Heemskerk. In Heemskerk, ja, de Nozem en de Non. Oh, de uh, Nozem, Ik dacht de Nozol. Nee, de Nozem en de Non heet het. Oké. Okay. En uh, dat is in Heemskerk. Geeft Sven een, uh, een concert. 7 november en dan zingt hij ook dit nummer live en. Uh, Geloof me, het wordt een waanzinnige, uh, een waanzinnige voorstelling. Hij heeft een tienmans orkest achter zich staan. Met allemaal uh, beroemdheden uit beroemde bands. Zoals die van T. Lau en uh, van Alain Clark. Er staan een paar blazers bij. Nou, dat zijn Hoi. niet de eerste, de beste allemaal hoor. Een beroemde drummer. Uh, er is, uh, in het voorprogramma komt die man. Ik ben even zijn naam kwijt, maar die toen met. Uh, uh, nou ja, ja hoe heet dat programma nou? Heeft hij, heeft hij toen gewonnen... Uh... Uh, the Voice, de... The... Nee, uh... Bloed, zweet en tranen, geloof ik. Nee, eh... Uh... Nou ja. Songwriters. Uh... Nou ja, in ieder geval ook een hele bekende... Jasper Schouten heet hij. En ik, uh, ben er, nu uh, er is nog kijken. een, een afterparty, ook gezellig. Dus, uh, we, we, Ga je het nu opzoeken? Nou, oh, ik ben al bezig. Ah, oh, dat doen we straks wel, joh. Ah, ik kan hem even Laten ik we maar zowel. even lekker gaan luisteren... naar dat uh, prachtige nummer van... Uh, Sven Davis. Ja, en uh, niet te vergeten, je kan altijd nog een uh, tafeltennistafel. Ja, met ballen? Ja, zoals u net <laughs> heeft gehoord. Hè, onze wethouder uh, deed een oproep. Om uh, dat is het enige eigenlijk nog waar de mensen uh, m, zeg maar behoefte aan hebben, wat ze graag zouden willen hebben. Een tafeltennistafel. U hoeft hem niet te geven. U mag hem gewoon ook uh, even uitlenen. Uh, aan, aan de mensen die op het moment in de Corversporthal verblijven. Een tafeltennistafel met tafelballetjes en tafeltennistafelbedjes... zodat ze uh, de tijd een beetje kunnen doden... door het uh, spelen van uh, tafelspelletjes. Dus mocht u een tafeltennistafel in de schuur of in de garage hebben staan... waar u momenteel toch niets mee doet... breng hem dan alstublieft even langs bij de remise... en dan krijgt u hem dinsdag weer terug. Ja. Maar nu is het tijd... De hoogste tijd voor onze, eigen... voor onze eigen Sven Davis met Calling for Peace. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 Dit ook zo'n mooi nummer. Fantastisch. Ik ben, ja, gewoon, man... ik ben gewoon een keer weer rustig. Ja, ja, hoe vind je dat nou? Inderdaad, je bent erg rustig meteen. Ja, ja. toch? Maar ja, het is een prachtig nummer. Eerst de, de vrijheid moet je doorgeven. Dan heb je Sven David Ja, prachtig jongen. Ik nee. wil eigenlijk nog heel even in dit uh, ritme blijven. Ja. Tot zover nu. Ja. Dus ik heb straks nog een heel mooi nummer voor, uh, voor jou mij? Ja, eigenlijk voor iedereen uh, die oh, luistert gedaan. ja, natuurlijk, ja. Ja, we blijven nu toch uh, uh, huh? Ja, wat blijven we blijven ja? Het eerste ja, uur ja, zit ja, er ja. bijna op. Ja, ja, ja. Ja, ja, oké, ja. ja, ja, okay, ja. <coughs> Nee, het eerste uur zit er gewoon bij nog. Dat ging ook weer lekker snel, net zoals afgelopen maandag. Ja, het ging ontzettend snel. Dus uh, we gaan nu richting uh, reclame. En, uh, nieuws het, en weer uh, en file ja, en alles. het nationale nieuws, weerberichten, fileberichten. En dan... Uh, Hopen dat ik mijn vakantie niet hoef te wijzigen. Wat helaas wel zo is, denk ik. Uh, we gaan het straks horen. Maar ik ben inderdaad bang dat jouw bestemming dit jaar niet doorgaat. Want uh, onze Jonas die was van plan om naar Sharm el af te reizen in e Egypte. Maar Voor twee weken. Heel toevallig is daar een negatief reisverbod en uh, is het en een vliegveld ingegooid? Ja, doordat uh, door uh, waarschijnlijk een uh, bom in het vliegtuig uh, zat... In het, uh, van die Russische mensen, hè? van die Russische ja. maatschappij. Daar is waarschijnlijk een bom aan boord gekomen, dus... Uh, alles staat stil, Jonas. Ik Hele ben last. bang dat je gewoon thuis moet blijven. Nou, nee, dan gaan we ergens <laughs> anders naartoe, hè? Ja, dat, natuurlijk. <laughs> tuurlijk. Als er een negatief reisadvies is, mag je het omzetten. Waarom? Oh. Nou, dan gaan we straks pijltjes gooien, kijken waar je dan naartoe mm. gaat. Hé, hey, wat gaan we nog even draaien voordat, het, uh, voordat we naar het uh, nationale nieuws gaan? Nou, ik heb zo nog voor jullie all of me. Maar uh, over Sven Davids nog even. Ja? Wat wou je nog zeggen? Ja, misschien een adres voor de mensen, dat ze weten waar het is. Uh, waar ze kaarten kunnen kopen. Ja, is misschien wel, uh, wel handig. Hij uh, gaat optreden in Heemskerk uh, bij de de Non... op de Averherenstraat 1. En uh, ja, ik neem aan... het, het, het concert begint om half negen. Er is ook nog een voorprogramma. Het duurt ongeveer tot één uur s'avonds. De kaarten zijn in de voorverkoop 15 euro. Ik geloof dat ze aan de kassa 1750 zijn op die avond zelf. Dus ik zou zeggen... probeer ze in de voorverkoop te krijgen. En... Uh, dat kan waarschijnlijk via uh, oh sorry ik ben te snel die, die, nou ja waarschijnlijk via Ticket die shop. schouwburg in, uh, in Heemskerk of nou, de ticketshop als je ja. naar zijn Facebook gaat van Steven ja. uh, David en dan ja. naar het evenement dan staat daar een linkje en ja. dan ga je gelijk door naar de kaartverkoop kijk eens aan maar dus je uh, kan ook op de ticketshop www.ticketshop.com kijken en dan kan je ook een kaart halen prima nou ik ben er in ieder geval bij ik uh, kom ook even langs ja ik ik ga zeker kijken nou, dan hebben we nog even Goed. het laatste nummer voordat we de nieuws uh, yeah. ingaan. Ja. Yeah. Dit is uh, All of Me van John Legend. Mooi. Het blijft zo'n mooi nummer. Oh, what would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no.